1 uur. Het NOS-journaal. Nisela Thomassen. Goedemiddag. Vermoedelijke maker anti-moslim film aangehouden. Tsjechië verbiedt sterke drank en pleidooi voor allochtone kamervoorzitter. Het weer, de bewolking trekt weg en er zijn steeds meer zonnige perioden. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt 18 à 19 graden. Ook morgen stapelwolken en zon en overwegend droog. De maxima liggen dan rond 20 graden. Namorgen wordt het licht wisselvallig en iets koeler. De politie in Californië heeft de vermoedelijke maker... van de omstreden anti-islamfilm aangehouden voor ondervraging. Filmmaker Nakula zou onder een pseudoniem... het script voor de film Innocence of Moslims hebben geschreven... en de opnames hebben gemaakt. Hij noemt zichzelf een koptische christen. Filmmaker Nakula werd in 2009 veroordeeld voor bankfraude... en werd onder voorwaarden vervroegd vrijgelaten. Mogelijk heeft hij die voorwaarden geschonden... omdat hij in zijn proeftijd niet met computers mocht werken. Google heeft de anti-islamfilm geblokkeerd in India en Indonesië... omdat de film in die landen in strijd is met de wet. De Indonesische regering diende eerder zelf een verzoek in bij het bedrijf... om te voorkomen dat de bevolking de video op YouTube kon bekijken. Google is eigenaar van YouTube... en wil in sommige landen de film wel blokkeren, maar niet offline halen. De film is ook in Libië en Egypte geblokkeerd... vanwege wat Google noemt de zeer gevoelige situatie in deze landen. VN-gezant Brahimi heeft voor het eerst een gesprek gehad met de Syrische president Assad. Dat meldt de Syrische staatstelevisie. Ze zouden hebben gepraat over de mogelijkheden om een einde te maken aan de burgeroorlog in Syrië. Het regime van Assad en de opstandelingen in Syrië weigeren al anderhalf jaar de wapens neer te leggen, ondanks herhaalde oproepen van de internationale gemeenschap. Als je nu in Tsjechië een fles wodka wil kopen, dan gaat dat niet lukken. De overheid heeft een totaal verbod ingesteld... op de verkoop van alcohol van 20 en meer. Reden is afgelo dat afgelopen week 19 mensen zijn overleden... na het drinken van drank die was aangelengd met het giftige methanol. Correspondent Wouter Meijer. Wouter, als je nou een glas wodka of whisky wil bestellen... in een café of een restaurant, krijg je dat dan ook niet? Nee, dat krijg je dan niet. Dat uh, verbod geldt overal. Dus bij de slijter in de supermarkt... waar je trouwens in Tsjechië ook altijd alles kunt kopen. Uh, en dus ook in de horeca, gewoon als je in een bar zit. Uh, de winkels zijn intussen ook leeg. De schappen met sterke drank zijn leeg. Alles boven de 20 is daar weggehaald. Uh, het verbod geldt ook voor onbepaalde tijd. Dus winkeliers maken zich ook wel een beetje zorgen. Uh, nou ja, als het een paar dagen duurt, dan overleven ze het wel. Maar anders wordt het toch moeilijk. En het geldt ook voor geïmporteerde alcohol. Want die fraude is gebeurd met valse etiketten. Dus het geldt ook voor... Alle bekende grote merken, whisky, wodka, rum enzovoort, dat is allemaal niet meer te krijgen. Dat is best wel een uh, rigoureuze maatregel. Ja, de maar de regering zegt dat dit nodig is. omdat het gaat om de ergste alcoholvergiftiging in de laatste tientallen jaren. Er zijn nu 19 doden gevallen. De bron van die vergiftiging is nog steeds niet bekend. Dus men heeft nu het zekere voor het onzekere. Nou, het is niet duidelijk wie daarachter zit, achter die vergiftiging dus. Nee, er zijn intussen wel een paar mensen opgepakt, 17 maar liefst in het oosten van het land, uh, in, een, um, in een plaats waar uh, partijen flessen zijn aangetroffen met vervalste etiketten erop. Uit proeven blijkt dat daar veel methanol in zit. Een paar, liter, een paar milliliter, dus heel weinig eigenlijk, uh, methanol is volgens de regering al genoeg om blind van te worden. Als je er meer van drinkt ga je dood. Uh, dus in de rest van Tsjechië denkt men nu, ik neem maar liever een biertje, dat pils hebben ze tenslotte zelf uitgevonden en daar mm. zit geen methanol in.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 Aan boord van het lesvliegtuig waren een Nederlandse student... een Nederlandse examinator en een Amerikaanse veiligheidsfunctionaris. Gisteren werd de hele dag gezocht in het onherbergzame gebied. Toen het donker werd, werd de zoektocht gestaakt. Die gaat verder als het licht wordt. Dit is het NOS-journaal, het Isolo Thomasen. Na een zomerpauze wordt in Moskou weer gedemonstreerd. De onvrede over de regering en vooral over president Poetin... is de afgelopen maanden alleen maar toegenomen. Correspondent Geert Groot-Koerkamp is bij de demonstratie. Geert... Wat zijn de voornaamste grieven? Uh, nou de voornaamste grieven zijn, zijn voor het grootste deel dezelfde die we al afgelopen winter hebben gehoord. Uh, Minister is tegen verkiezingsfraude. Uh, daar is hij nog steeds mee bezig om, die, uh, om uit te zoeken hoe uh, groot hij is geweest... tijdens de parlements- en presidentsverkiezingen in december en maart. Uh, maar men wil dus ook politieke hervormingen. Uh, men demonstreert voor de vrijlating van wat men noemt politieke gevangenen. Dat zijn mensen die tijdens de demonstratie van 6 mei, waarbij wat ongeregeldheden waren... Zijn opgepakt uh, en die nog steeds vastzitten en misschien uh, ja, voor een tijdig zien zouden kunnen gaan. Uh, en natuurlijk wordt er ook gefilosseerd voor de vrijlating van bijvoorbeeld uh, de dames van uh, Pussy Riot, de Punt Bent. Ja. Hoe is het met de opkomst? Nou, uh, er zouden uh, minimaal 25.000 uh, mensen uh, komen volgens de organisatoren. Uh, het is nu nog te vroeg om te zeggen hoeveel dat uiteindelijk zal zijn, maar. Ja, zo op het oog zijn het in ieder geval enkele tienduizenden. Uh, de, de tegenstanders uh, van die oppositie, uh, de kant van president Poetin, zeg maar, die zeggen ja, als er 25.000 komen, nou, dan is dat een stuk minder dan de 100.000 van december. Maar aan de andere kant, ik denk dat de oppositie zal denken van, nou, als er 25.000 komen nu in deze omstandigheden, nu er geen verkiezingen meer in het verschiet liggen, dan is dat uh, uh, helemaal geen slecht resultaat. Heb je eigenlijk al uh, bekende mensen gezien? Kasparov uh, bijvoorbeeld? Nou, uh, ja, autostar kampioen Kasparov die uh, zou aanwezig zijn, maar die, die, uh, dat soort mensen lopen waarschijnlijk aan de kop van de kolonne. En ik zit ergens uh, middenin, uh, dus ik zie wat, uh, wat mensen uit het tweede en derde echelon die in Nederland niet zo bekend zijn. Uh, maar ja, de meeste mensen, de prominente uh, uh, boekbeelden zeg maar, van de oppositie... die hebben allemaal gezegd gisteren dat ze er zouden zijn. Ook uh, het parlementslid uh, Gennady Kutkov... die gisteren in het uh, parlement het maar zijn parlementaire lidmaatschap heeft verloren. En um, nou, je zegt er worden 25.000 demonstranten verwacht. Hoeveel politie is er dan op de been? Um, gisteren is gezegd dat er 7.000 man politie op de been zouden zijn. En dat kan heel goed kloppen, want uh, de hele... Ja, weg hier naartoe. Uh, het is dus een demonstratie die een paar kilometer door het centrum van Moskou loopt. En dan uh, aan het slot wordt er dan ook nog een grote bijeenkomst uh, gehouden met toespraken. Maar langs dat hele traject zie je dus uh, uh, dikke cordons van politie en ook uh, politieauto's. Uh, die uh, moeten voorkomen, kost wat kost, dat, uh, dat uh, bepaalde groepen van deze demonstratie zouden willen afwijken van de voorgenomen route. Dankjewel, Geert. Geert groot ook in Madrid wordt geprotesteerd. De demonstratie richt zich tegen de bezuinigingen van de overheid. De demonstranten dragen t-shirts die aangeven bij welke groep ze horen. Zo zijn de leraren in het groen gekleed... en de zorgmedewerkers dragen witte t-shirts. De actie is georganiseerd door twee grote vakbonden... en 150 kleinere organisaties. Premier Rajoy wil tot 2014 102 miljard euro snijden. Op die manier hoopt hij aan de EU-normen te voldoen. De opkomst in Madrid lijkt hoog te worden... vertelt correspondent Jessica van Spengen. Er lopen nu al, denk ik, honderdduizenden mensen door de straten van Madrid. Er zag net een groep Catalanen die helemaal uit Barcelona vannacht zijn vertrokken. Mensen uit Andalusië, Dus het hele land is vertegenwoordigd. Het zou een paar uur duren, maar ik kan me niet voorstellen dat het heel snel zo is dat de straten hier weer leeg zijn. Want er lopen echt een heleboel mensen. De demonstratie in Madrid is het tweede grote protest in een week tijd in Spanje. Dinsdag grepen honderdduizenden Catalanen een lokale feestdag aan... om te demonstreren tegen de bezuinigingen en voor een onafhankelijk Catalonië. Het is tijd voor een allochtone voorzitter van de Tweede Kamer... zei oud-PVDA-kamerlid en tegenwoordig wethouder Adrie Duiverstein... vanochtend op deze zender in het programma Trost Kamerbreed. Nou, ik zou me kunnen voorstellen dat we nu ook eens een keer... eindelijk een allochtone eh, kandidaat zouden krijgen. Een vertegenwoordiger van eh, laten we zeggen, het Nieuwe Nederland. Iemand die veel ervaring heeft is Gadisha eh, Arieb. Dat eh, vind ik een heel interessante eh, ja. persoonlijkheid. Maar zo zijn er natuurlijk nog een paar. Maar ja. laten we zeggen, we hebben natuurlijk nu een paar jaar discussie gehad over onze multiculturele samenleving. Laat nou de, de volksvertegenwoordiging op dat punt ook weer eens een keer... een duidelijk beeld neerzetten. Aldus Adrie Duivenstein vanochtend op deze zender Radio 1.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 De Nederlandse tennisers moeten vanmiddag in de race zien te blijven tegen Zwitserland. In de Davis Cup ontmoeting wordt het dubbel gespeeld. Nederland staat na gisteren met 2-0 achter. Bij een verlies in het dubbel is de ontmoeting verloren en gaat Nederland niet naar de wereldgroep. Verslaggever Mark Brasser is in Amsterdam op het terrein van de Westergasfabriek waar de wedstrijden worden gespeeld. Maar het was nog niet helemaal duidelijk wie er zouden gaan spelen vanmiddag. Inmiddels is het wel bekend wie er op de baan staan. Ja, dat is bekend en goed nieuws voor de mensen die vandaag graag Roger Federer willen zien, want hij gaat namelijk spelen. Ja, de opstelling wordt dan wel gemaakt, is al een tijdje bekend, alleen de captains hebben tot een uur voor de wedstrijd, nou er wordt hier om twee uur gaan ze beginnen, dus tot één uur hebben ze de tijd om eventueel nog wijzigingen in, dat in het dubbelspel in hun opstelling aan te brengen, maar ik heb zojuist begrepen van de ITF, van de Internationale Tennis Federatie, dat, dat er geen wijzigingen zijn dat Nederlanders speelt met Robin Hazen en Jean Julien Royer, zoals het op het schema staat, en dat de Zwitser spelen met uh, Federer, ik noemde hem al, en met uh, Stanislas uh, Wawrinka. Maar Wawrinka en Federer zijn in het enkelspel te goed voor de Nederlanders. Hoe zijn ze dan in dubbel? Ja, dubbelen kunnen ze ook wel. Uh, ze hebben dan dit jaar misschien niet zo heel veel laten zien. Uh, ook niet op de Olympische Spelen. Daar hebben ze samen gedubbeld. Maar ja, vorig jaar Indian Wells, groot toernooi, stonden ze in de finale. Ja, en vier jaar geleden uh, Olympisch Goud uh, in Peking. Dus ze kunnen wel degelijk uh, samen dubbelen. Ze dubbelen alleen niet zoveel, maar ja, in, in, in landenverband, in Davis Cup verband, dan, uh, dan dubbelen ze wel samen. En is het gewoon een heel goed en heel sterk dubbel. Nederland heeft met Jean Julien Royer een, een, een wereldtopper in huis qua dubbelspel. Hij stond onlangs nog in de halve finales van de US Open samen met een, ja, met een Pakistan, Qureshi. Daar dubbelt hij eigenlijk altijd mee. Heeft hij ook toernooien mee gewonnen. Doet hij het goed op Grand Slam toernooien. Dus ja, het zal grotendeels van hem moeten komen. Hij zal de kar moeten trekken vanmiddag. Hij zal Robin Hazen mee moeten nemen. Ik heb ook net nog even Jan Siemering gesproken. Ik zei van ja Jan, hoe dubbel je nou tegen Wawrinka en Federer? Hij zegt, nou ja, de opdracht voor de jongens is duidelijk. Ze moeten gewoon hun beste spel spelen. Ze moeten gewoon uh, top dubbelen. En dan kijk of dat genoeg is om te winnen van Wawrinka en Federer. Dus de opdracht is duidelijk. Nederland moet gewoon zijn beste dubbel hier vanmiddag op het Graffel leggen... op het terrein van de Westergasfabriek in Amsterdam. Dan hebben ze een kans. Ja, mocht het niet genoeg zijn, inderdaad, zoals je al zei, dan verliest Nederland met 3-0. En dan gaan we niet naar de wereldgroepen. Nee, wordt het dan morgen nog wel een leuke dag? Ja, dat is ja, dat, nee, want dan gaat het nergens meer om. Dus nee. dan zal Federer waarschijnlijk niet gaan spelen. En misschien krijgt Robin Haase dan na twee partijen ook wel rust. Misschien dat Igor Seisling die ziek, te ziek was om, om, om vrijdag... Te enkele. Ja, misschien dat hij dan uh, een, een kans krijgt om toch nog even voor eigen publiek. Want hier in Amsterdam om, om, om, om zijn kunsten nog even te laten zien. Maar het gaat dan ook om twee gewonnen sets en niet meer om drie gewonnen sets. Dus nee, eigenlijk is zo'n zondag als de ontmoeting beslist is. Ik bedoel, sport die nergens om gaat, We, hè, waar geen belangen op het spel staan. Ja, dat is, dat is eigenlijk niet leuk om naar te kijken. Spannend dus straks. Mark Brasser, dankjewel is verkeersinformatie bij de ANWB John Sahoka. Met files op de A7 Hoorn richting Zandam. Daar staat bij de afrit Zandijk drie kilometer na een ongeluk. De linkerrijstok is daar afgesloten. En ook op de A12 Den Haag richting Utrecht is een ongeluk gebeurd bij Nieuwebrug. Daar staat ook inmiddels drie kilometer. Daar zijn twee rijstoken dicht. En verderop wordt er gewerkt op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Ouderen en knooppunt Lunetten. Ook daar staat drie kilometer. En daar is de rechterrijstok dicht. Daar kunt u het beste omleiden via de parallelrijbaan. En de de A58 Tilburg naar Eindhoven is het hele weekend afgesloten vanwege werkzaamheden. Daardoor is het extra druk op de omblengingsroute. De N65 Tilburg richting Den Bosch. Daar staat tussen Haren en Knoppenvucht 8 kilometer. Hoofdpunten van het nieuws. In Californië is de vermoedelijke maker van de anti moslimfilm Innocence of Muslims aangehouden. Tsjechië heeft de verkoop van sterke drank verboden. De overheid nam dat besluit nadat deze week 19 mensen waren overleden door het drinken van illegale wodka of whisky. En oud-PVDA-kamerlid Adrie Duivenstein pleit voor een allochtone Tweede Kamervoorzitter. Tot zover dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen Tros in Bedrijf.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 Tros in bedrijf. Niels Heithuis. Goedemiddag, het programma over de economie. Tros in bedrijf. Met twee gasten uit de top van het Nederlands bedrijfsleven. Vandaag Peter Verhaar, econoom en oprichter van Alex Beleggingsbank. En Koen van Oostrom, CEO en oprichter van vastgoedbedrijf OVG. Allebei hartelijk welkom. Dankjewel. Peter Dankjewel. Verhaar... Uh... Dit was de week van de verkiezingen, maar ook uh, de week waarin het uh, Bundesverfassingsgericht in uh, Karlsruhe uh, oordeelde... dat het ESM noodfonds uh, mag doorgaan en er werden plannen gepresenteerd voor een bankenunie. Al dat nieuws werd euforisch ontvangen op onder andere de beurzen. Zeker. Hoe lang zou die euforie aanhouden? Uh, Dit keer? Dat weet je gelukkig nooit op de beurs. Dat, is, dat, is, dat blijft altijd een, een van de geheimen, maar... Ik denk dat het uh, nu ietsje langer zal, uh, zal duren dan de vorige keer. Om dat dat, dat, dat bonusvervangstrijd was echt heel belangrijk. Als Duitsland had nee gezegd, dan was er een, lag er echt een bommetje onder, het, onder de euro en de eurozone. Dat is nog niet ja. gebeurd. Uh, ze hebben zich eigenlijk vrij positief opgesteld, maar ze hebben ook een aantal voorwaarden gesteld. Ik denk dat marktpartijen denken dat, uh, dat we de goede kant op gaan. Ja, maar de, de, de grote, het grote bezwaar was natuurlijk dat de Europese Unie een trog en laag beslissing, uh, trage beslissingsorganen heeft. Ja, maar dat, daar zitten we niet aan veranderen. Nee, dat verandert echt niet. En ik weet niet. Uh, op dezelfde dag heeft ook Barroso zijn State of the Union gepresenteerd. En dat was weer opnieuw voor de derde achtereen jaar een brei van woorden waarbij je gewoon aan de man zijn hele uh, mimiek kan zien dat hij moeite heeft met het, met het beslissingsproces in, uh, in Europa. Hij dus, zou wel sneller willen, ja. Hij ja. zou wel sneller weten. Dus, hey. dus je weet het nooit. Als, kijk, als er iets met Griekenland gebeurt, dan gaan de, staan de markten weer op hol. Maar op dit moment gaat het goed. Wil Koen van Oostrom dat ook sneller beslissen in Europa? Ja, dat zou, dat zou een grote stap voorwaarts zijn. Het duurt allemaal gewoon echt te lang. En, uh, uh, het nadeel daarvan is dat de crisis gewoon langer duurt en veel dieper is dan, dan in andere gevallen. Ja. Als je kijkt met welke kracht uh, een land als Amerika uh, hun ook hele grote problemen kan oplossen... dan zie je dat in Europa eigenlijk maar één instituut echt effectief is op dit moment. En dat is de ECB. Nou ja, dat leidt ja, wel tot een hoop verwarring. Dat is natuurlijk geen democratisch orgaan. Dat is geen democratisch nee. orgaan. Dus nee. ik, hoop, ik heb het gevoel dat we een beetje tussen twee modellen inzitten. Een nationaal model en een echt Europees model en dat we in een soort spagaat komen. Wat mij betreft pakken we nu door en maken we echt één Europa... met goede instituties waar we ook op kunnen stemmen. Dat uh, gaat uh, vrij ver. Uh, we praten hier zo meteen ja, ja, nog uh, verder over. Kom van u heeft meegeschreven aan het VVD-verkiezingsprogramma. Ja, twee jaar geleden, ja. Twee jaar geleden. Ja. Uh, wat niet wil zeggen dat u natuurlijk het hele VVD-programma moet verdedigen... Want, want dan zult u het niet eens zijn met de slogan... Uh, meer Nederland in Europa. Nee, maar ik ben het heel erg eens met het feit dat we de verkiezingen gewonnen hebben. Dus dat is, uh, ja. dat is iets wat echt, uh, echt belangrijk was. Daar kun je ook niet tegen zijn. En um, uh, Het is vandaag de dag zo dat je wel een beetje alert moet zijn in, uh, in Nederland. En ik denk dat Mark Rutte alert is, dus dat gaat goed. Alert, ik vind ik wel dat er binnen de, uh, binnen de VVD wel een aantal ook hele conservatieve krachten zijn. Ja. En ik maar hoop graag wat tegenwicht aan Ja, de ik denk dat de ondernemers zijn heel duidelijk. VNO en NCW is heel ja. duidelijk. We moeten een stap voorwaarts maken. En uh, dat is gewoon goed voor Nederland, goed voor de banen. Voordat wij voorwaarts kijken, uh, eerst even een terugblik. Weekoverzicht. Belangrijkste ondernemersnieuws. Belangrijkste ondernemersnieuws van de afgelopen week. Weekoverzicht. Het was de week van de verkiezingen dus, dat hebben we geweten. Een spannende nek aan nek race werd er tussen VVD en PVDA. Voorzitter van VNO-NCW, Bernard Wientjes, is blij. Uh, dat de flanken verloren hebben dat, uh, en daarmee automatisch het centrum versterkt... is is goed voor ondernemend Nederland. Het midden- en kleinbedrijf, MKB, heeft van oudsher... meer met de liberalen van Rutte dan met de socialisten van Samsom... maar hoopt desondanks op een kabinet met beide partijen. Voorman van MKB Nederland, Hans Biesheuvel. We kunnen maar op één manier uit de crisis komen. Dat is gewoon door economische groei, door de werkgelegenheid te laten... Te groeien, door te zorgen dat consumentenvertrouwen weer gaat stijgen. Dus om te zorgen dat ondernemers weer mensen gaan aannemen en gaan investeren. En ja, dan zijn we het beste gebaat bij gewoon een sterke middencoalitie van partijen. En de PvdA hoort daar wat mij betreft uitstekend bij. Ziet er nog uit dat VVD en PvdA in elk geval gaan proberen om. Uh te overleggen over een nieuw kabinet wat vakcentrale FNV betreft... met een grote rol voor links, Ton Heerts. Ik denk dat met 39 zetels voor de Partij van de Arbeid... en ook zeker nog de 15 van de Socialistische Partij... Eh, ook heel duidelijk is eh, aangegeven dat wat de VVD ook allemaal wil... het zij het ook niet in haar eentje kan. Ja, wie het ook mogen worden. Iedereen is van mening dat ze er ook zo snel uit moeten zijn. Nou, daar werd eh, in Breed al eh, anders over gedacht. Dat was lang zou kunnen gaan duren. We kijken naar eh, mogelijke gemaakte afspraken. Laat ik het zo zeggen. Er is natuurlijk al een lenteakkoord, het Koendersakkoord. Daar deden behalve VVD CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie aan mee. vno en CW verwacht nu wel dat daar de nodige aanpassingen aankomen. Als men iets gaat veranderen, bijvoorbeeld in de Forense iets gaat doen... dan zal dat elders gecompenseerd moeten worden. Er zijn andere dossiers vanuit het, het lenteakkoord die pas later ingaan. Neem bijvoorbeeld de arbeidsmarkt, ons ontslagrecht. Ja. Daar moeten maatregelen genomen worden die 1 januari 2014 ingaan. Dus daar kan over gepraat worden. Iemand die eerder betrokken is geweest bij een kabinetsformatie is Herman Wijfels. Hij was in 2007 informateur van het uiteindelijke vierde kabinet Balkenende. Gisteren presenteerde hij een boek. Formeren is vooruitzien, heet het. Daarin ligt hij uit hoe de regering op een duurzame manier uit de crisis kan komen. Iets wat bedrijven en burgers al doen, Een van de redenen, uh, naast uh, de, een vernieuwende, innovatieve aanpak van de crisis... waarom ik nu met deze aanbeveling kom, is dat ik in mijn werk, mijn dagelijkse werk... overal in het land, mensen tegen het lijf loop die zeggen, ja, wij doen het al. Alleen, uh, in Den Haag uh, worden we niet ondersteund, uh, soms sterker zelfs. Tegengewerkt. Tegengewerkt door Den Haag. Daar moeten we het wat langer over hebben. Weekoverzicht, weekoverzicht. Met Koen van Oostrom. U zei net, Mark Rutte moet alert zijn. Bijvoorbeeld op tegenwerken van burgers die duurzamer willen worden. Ja, dat is een van de dingen. Ik denk dat het best lastig is om in Nederland een beleid te maken. wat echt een stap voorwaarts maakt, omdat er ontzettend veel krachten zijn. Uh, die, die in Nederland ervoor zorgen dat het langzaam gaat. Het polderoverleg wat we jarenlang gehad hebben... heeft helaas uh, tot gevolg dat in een crisis je niet echt kan doorpakken. En de laatste twee jaar die zijn gebruikt om orde op zaken te stellen. Dus toch een aantal dingen zijn bereikt. Maar grote dossiers zo op het gebied van ontslagrecht... op het gebied van duurzaamheid, uh, op het gebied van, van zorg... die zijn blijven liggen. En ik vind de grote opgave nu is, zijn we in staat... om met de Partij van de Arbeid samen echt een paar dingen af te tikken. Nou, dan zal mm -hmm. de VVD hier en o, daar... spreekt toch over we nu? Ja, nou ja, oh, een okay. beetje, nou, beetje, beetje toch wel. Ja, VVD, maar ja. twee jaar geleden is dat eigenlijk minder gebeurd... en hebben we toch een soort coalitie gekregen... waarbij heel veel dingen niet besproken mochten worden en bleven liggen. Ik hoop nu dat we... Dat we nou, de VVD zal dan water in de wijn moeten doen... op een paar gevoelige dossiers. Ja. Misschien wel op de hypotheekrente aftrekken. Maar dan wel doorpakken met ons slagrecht, met zorg. En maar ondor. is dat nou zo belangrijk voor, voor een bedrijf? Of voor een bank? U weet dat, Peter van Haar. U heeft bij een bank gezeten. Bedoel, uh, wat, specifiek... wat voor overheid, wat voor, wat voor regering we hebben? Nou ja, vanzelfsprekend. Kijk, banken zitten echt in het centrum van de macht. Hè? Ik bedoel, en in, het, in het centrum van een van van ondernemersleven. Je kan, er wordt nu zo ongelooflijk veel kritiek op banken gegeven. Maar zonder, zonder het bankwezen... Kunnen consumenten geen krediet krijgen, hypotheek krijgen, kunnen bedrijven geen krediet krijgen. Dus het is van grootste belang dat dat bankwezen ook door de overheid weer, zeg maar, weer haar rol terugkrijgt die zij heeft gehad. En Namelijk. dan zeg ik niet dat we dat de fouten die in het verleden gemaakt zijn, dat we die maar onder het tapijt moeten schuiven. tegendeel zelf, want ik ben er erg kritisch over. Maar ik denk dat we vanaf dat het, als we nou toch gaan praten over een regering van PvdA en VVD, wat ook een vrij unieke combinatie is, hm. laten we dan nou tegelijkertijd ook het bankwezen. Die rol geeft die ze nodig heeft in de maatschappij. Ja, en niet waar, waar, wat u dan, en waar, waar denkt u dan aan? Wat denkt u dan, dan aan? Nou, ik denk dat, dat, dat Samsung moet stoppen met opmerkingen van. Zegt u nou ook al Samsung? Sam, nee, Samsung. Het <laughs> is net alsof iedereen Samsung zegt. Ja, dat is, dat, ja, dat is ook een populair merk natuurlijk. Ja, ja. nee, Samsung. Voor de verkiezingen was hij natuurlijk een van de koplopers... die riep van de banken hebben het allemaal gedaan... en we, we gaan ze aanpakken. Mm -hmm. Ik denk dat, dat je moet stoppen met dat soort opmerkingen. En je moet gaan kijken van hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat banken weer kredieten gaan verstrekken. Maar aan. het is, is natuurlijk het ook evident dat, dat die hervorming van de bankensector... niet van binnenuit komt. Dat, dat, is, dat is waar. Het ik, het meen... ik laat het zo zeggen, zelfregulering... als ik er nu, ik kijk nu 32 jaar terug op het, uh, in het bankwezen... het is een dead-end street, einde verhaal... Blijkbaar kunnen banken zichzelf niet reguleren. Dus er moet een hele strenge overheid komen. En het is mijn stelling geweest... dat de crisis is natuurlijk veroorzaakt door de banken... maar mede ook door de toezichthouder... die, erg, uh, die toch echt zijn toezichthoudende rol niet naar behoren heeft vervuld. Ter -te dus, te terughoudend is geweest? Nou ja, terughoudend. Uh, ze hebben gewoon niet goed opgelet. En dat is voor een toezichthouder natuurlijk een hele ernstige zaak. Ja, dat toezicht dus, overigens, want dat is de, natuurlijk actueel deze week... Wordt Europees, Word Europees althans het is, dat plan ligt gaat klaar e Gaat naar de ECB toe. Uh, dat is gepresenteerd door de Europese Commissie. Overigens zegt nu onze minister van Financiën op de top in Nicosia... nou, ik pin me nog nergens op vast. Nee, maar dat, maar, uh, geen invoeringsdatum, uh, ik weet nog allemaal niet hoe dat toezicht eruit moet zien. Terecht dat de jager dat zegt, want het is volstrekt onduidelijk... hoe die bankenunie eruit gaat zien. En laten we niet vergeten... Uh, nou, dat kan ik u wel schetsen, ja, dat nee, is nee, daar nee, juist dus, uitvoer, uit de doeken gedaan. Nee, ik... Precies, maar hoe het in de, in de praktijk gaat worden, dat is nog ja. even wat anders. En het depositogarantiesysteem, een van de pijlers van ja, dus de bankenunie... Dus dat ons spaargeld is, uh, spa is, terugkomt als de bank omvalt. Ja, is in ja. feite in Duitsland al afgeschoten. Dus, en, dus Barroso kan rustig dat weer in de la leggen. Ja. Dat gaat echt niet maar, gebeuren. Uh, goed, even uitleggen, want we buiten nu een paar uh, ja, gaan, uh, uh, dus termen en voorstellen over elkaar heen. Er is een voorstel gedaan voor een bankenunie, dat wil zeggen... Uh, alle toezicht over alle Europese banken zou in Frankfurt komen te liggen ja. bij de Europese Centrale Bank. Ja. Uh, de, de, in heel veel lidstaten is het al zo dat de nationale Centrale Bank daar nu toezicht uitoefent en in oh, feite gaan die dan ja. als een soort filiaal van ECB ja, en, en terecht, dat blijven uh, doen. We hebben gezien in, in, de, in de bankencrisis en zeker ook hier in Nederland onder leiding van de commissie De Wit dat nationaal toezicht op internationale banken, denk aan Fortis, hè, totaal niet werkt is een en, drama. De, en de crisis duidelijk heeft verergerd. Dus Europese Toezicht op banken zal iedereen het over eens zijn. Daarmee heb je nog niet een Europees depositogarantiesysteem... want dat is heel ander, iets anders. Nee, maar zou dat, gaan... zou dat los van elkaar kunnen bestaan? Dus wel toezicht, maar dat niet dat de Rabobank hier in Nederland opdraait... voor een onvallende bank in nou, In ieder geval kun je het faceren. Dus laten we beginnen met internationaal toezicht. Vervolgens bepalen wat zijn nou de goede banken en wat zijn de slechte banken. Want... Dat weten we eigenlijk nog steeds niet. Nee. Burgers ja. weten het nog niet. Maar ook als ik mezelf, expert... Nou, om het zo zeggen, weten het, het, het ook feit Dat, dat Waar Duitsland eigenlijk geen toezicht wilde op de kleine bankjes. Omdat Kun je al wel vermoeden dat dat daar misschien niet vermoeden? Hè? Iedereen denkt, in die landesbanken in Duitsland... daar zitten waarschijnlijk ook wel wat lijken in de kast. Ja. Het eerste wat moet gebeuren in Europa is dat we precies weten... wat zijn de goede banken, wat zijn de slechte banken. Ja. En vervolgens moeten die slechte banken moeten geherkapitaliseerd worden. Maar liever nog... Wat is die dat, geherkapitaliseerd? Ze, nou ja, dat meer dat ze meer eigen, eigen vermogen krijgen, maar liever dat ze gewoon failliet gaan. Mm -hmm. want ik denk dat dat schoonschip? Is, ja, schoonschip, want dat ja. is een grote taboe in bankwezen. Maar goed, hoe, hoe is... Is nou een projectontwikkelaar daarmee geholpen of de woningmarkt in zich, in, zich, in zich geheel? Nou, Het is, het is oh. voor ons heel, heel uh, helder. Uh, als ik nou Nederland vergelijk met Duitsland. Wij zijn ook een, een, een groot ontwikkelaar in, uh, in Duitsland. In Duitsland staan voor elk project wat we willen doen... staan er uh, wel tien banken klaar om financiering te, te verlenen. Voor kosten die vaak de helft zijn van wat we in Nederland betalen. Hè. Dus in ja. Nederland betalen wij 2% meer rente dan dat we dat in, uh, in Duitsland doen. Ja. Um, en Semla kwam, wat zijn nog en wat, eens mee, kwam ja, er gisteravond ja. mee, Ja, maar Semla maakte de fout om dan vervolgens te suggereren... dat het een, uh, een samenwerking was van banken om expres de rente omhoog te houden. Daar geloof ik helemaal niets van. Ik, geloof helemaal, ik ben ervan overtuigd dat onze bankbestuurders... best integere mensen zijn die dit soort dingen niet doen. O, maar er zijn fundamentele andere dingen aan de hand. Uh, en we moeten in Nederland een goed debat gaan voeren... over de rol van pensioenfondsen. Wat gebeurt er met ons spaargeld? Dat gaat voor een groot deel via die pensioenfondsen naar het buitenland toe. En er zijn een aantal andere weeffouten in ons systeem. Mm. En wat er mist, en wat ook, ook uh, Dirk Samsom niet doet... in zijn betoog met, met bankbelastingen... is nou eens een fundamentele discussie voeren... over hoe moet nou in de komende jaren het Nederlandse en daarna het Europese bankenlandschap eruit zien. En als we dan een punt op de horizon hebben, daar willen we naartoe... dan hebben we super. Sublieme... Maar wat, wat, wat, moet het wat u betreft naartoe, even in 30 seconden? De funding van, Nederland, van Nederlandse banken is een enorm probleem. Dat veroorzaakt dat grote verschil in, uh, in rentetarieven. We moeten gaan nadenken, hoe kunnen we onze Nederlandse banken gezonder maken? Die banken zullen kleiner gaan worden. Met funding bedoelt u uh, waar geld vandaan de komt? De hoeveelheid eigen vermogen en vreemd vermogen is eigenlijk te weinig... en daarop ja. proberen ze kosten wat kosten de spaarders te verleiden om bij hun hun spaargeld in te leggen. Zowel in Nederland, maar ook uh, ING is een hele grote uh, ophaalder... van spaargeld ja. in, in uh, de Duitse markt. En daar, uh, daar zitten fundamentele uh, marktgevoeligheden in. Ja. En dat moeten we gaan oplossen. En dat debat moet eigenlijk niet door de politiek gevoerd worden. Want dan gaat het over bankenpesten, bankbelastingen en andere dingen. Dat zouden die banken zelf eens moeten doen. Die banken zouden dat zelf moeten doen, maar die, hebben daar, die voelen zich een beetje in de hoek gezet. Die hangen toch een klein beetje in de touwen, uh, om het in bokstermen te zeggen. Dus ik zou zeggen, uh, als je nou de Nederlandse bank bent, of je bent een commissaris bij de Nederlandse bank. Sta dan op, begin dat debat, zorg dat de slimste economen van Nederland daarbij komen en los het op. Volg ons ook op Twitter. Volg ons ook op Twitter. @trosinbedrijf. Bedrijf. Albert Heijn heeft deze week zijn leveranciers tegen zich in het harnas gejaagd. De supermarkt wil namelijk 2% minder gaan betalen voor de producten. En dus gingen boze boeren naar het hoofdkantoor van Albert Heijn in Zandam. Ja, 2 Dan praat je in de varkenshouderij... dan een gemiddeld uh, gezinsbedrijven uh, 20.000 tot 30.000 euro uh, minder inkomen heeft. Uit deze korting die Albert Heijn nou uh, door wil voeren... blijkt nogmaals uh, de, de grote marktspositie die Albert Heijn heeft. En die zou ik uh, misbruiken. Ja, zei een van die varkenshouders. Uh, het is duidelijk, uh, zij denken dat uh, uiteindelijk... die korting bij hen terechtkomt. Het protest lijkt zin te hebben gehad. Maar Albert Heijn heeft in elk geval gezegd... Uh, met de bedrijven die hierdoor in de problemen dreigen te raken... willen wij gaan overleggen. Ik praat over met Paul Moers. Hij is retaildeskundige. U bent uh, verbonden geweest aan uh, Albert Heijn. Ja, klopt A inderdaad. welkom bij Trost Bedrijf. Wat is er nou aan de hand achter de schermen bij Albert Heijn of in de supermarktwereld... dat Albert Heijn deze stap wil zetten? Ja, nou, dat zijn eigenlijk uh, drie grote zaken. De eerste is uh, dat de markt uh, volkomen aan het stabiliseren is. Die zit zo ergens rond de 31,4 miljard. En er komt dus uh, ieder jaar een procentje, anderhalf procent bij. Uh, maar dat is het dan ook. Dus de grote groei van wel is weg. De tweede grote reden is dat de innovatie bij supermarkten... en vooral ook producenten dramatisch achterblijft. Nieuwe categorieën zoals panklaar, kant-en-klaar... Uh, uh, uh, maaltijden, uh, de biertender, et cetera, die worden niet meer uh, neergezet. Dus dat is eigenlijk een verarming van het uh, supermarktlandschap. En de derde reden is... Maar die worden niet meer neergezet moeilijk, door wie? Door de fabrikanten, maar zeker al niet door de retailers zelf. Nee, nee. Dus daar wachten we op, want dat brengt vernieuwing, dat brengt toegevoegde waarde, ja. dat brengt meer geld in de maatje. Dan gaat het weer een beetje gaan lopen, krijg je meer concurrentie. En punt drie? Ja, en punt drie is eigenlijk dat Albert Heijn vroeger op veel hogere winstmarges zat dan nu. En ja, ze zakken onder de 5%. Procent. En Albert Heijn zoekt eigenlijk in paniek ook naar nieuwe wegen om dat geld toch binnen te halen. Ja, maar dat is dus een, een, een strategie van kostenreductie in plaats van omzetvermeerdering. Ja, maar het lijkt natuurlijk nergens naar, want ze schieten in hun uh, eigen voet. Laten we daar volstrekt eerlijk in zijn. Kijk, in Nederland hebben we een systeem, een juridisch systeem, waarbij een contract een contract is. Uh, en het kan toch niet zo zijn dat een speler met uh, meer dan 10 miljard omzet. Uh, dit soort basiselementen in het Nederlandse juridische stelsel gewoon even eenzijdig uh, overboord uh, gaat uh, gooien. Dus hier schieten ze eigenlijk mee in hun eigen voet. Uh, het irriteert ook de consumenten. Je ziet al uh, de eerste. Uh, eh, protestgroepen die naar Albert Heijn toe zijn gegaan en gezegd hebben... joh, ik neem vandaag mijn schoonmoeder mee, eh, dat betekent dat ik meer aanschaf... dus we gaan eens even 5% korting eh, in rekening brengen. Ja, dat wordt door de kassiers ook niet geaccepteerd. Nou, terecht dat de heren fabrikanten... Nou ja, Albert Heijn eh, zegt maandag de prijzen met 5% te verlagen. Maar ook wel een keer, want het is een hartstikke duur. Nou, Albert Heijn uh, was duur. Kijk, uh, waar ze vooral duur waren is... En, en ik zie iets van die arrogantie terugkomen. In 2003 heeft Albert Heijn het erg moeilijk gehad. Dat kwam door de crisis uh, bij Ahold. Uh, en inderdaad lagen hun prijzen toen zo'n 15, 16 procent... boven het gemiddelde van de markt. Ze zijn toen teruggekomen en hebben uh, zich gerealiseerd dat de prijs omlaag moet. Dus op dit moment is Albert Heijn een supermarkt... waar uh, de prijzen redelijk goed in lijn liggen met de rest van de markt. Dus daar kun je niet over klagen. Maar ja, hun winstmarge staat wel onder druk. Ja. De grote vernieuwing van. bij Albert Heijn, die je in de jaren negentig hebt gezien... Ja, die blijft echt uh, achter. En je moet niet vergeten, de hete adem van Jumbo in de nek. Ja. He, dus uh, waar Albert Heijn 850 uh, filialen heeft... heeft inmiddels Jumbo er ook 700. Mm. En die hebben helemaal een sectie verhaal. Maar Want wat die... we gaan we dan zien? we een nieuwe supermarktoorlog zien tussen Albert Heijn en Jumbo? Of is dat juist wel gunstig, omdat daardoor misschien ook innovatie wordt? Ja, vorm. er is al een sluipende oorlog aan. Door. Je ziet Albert Heijn ook steeds meer eh, promoties en acties inzetten. zitten. Hè. nieuwe elementen als de garage sale. Eh, dat is iets in totaal nieuws. En je ziet dus eh, Jumbo, die komt met een hele hoge service... tegen een hele lage prijs. En dat vinden de consumenten sexy. En dat trekt ook consumenten. Ja. Eh, dus ik denk dat Jumbo... Ja, er eh, zitten hier ook twee mannen. kan doen. Die, eh, ja, ik ben... Ik ben een grote fan van Jumbo. Alleen al het feit dat zij die kassa... dat ze zeggen geen rijen voor de kassa. Want als je, als je consument in de supermarkt komt... het gaat eigenlijk best wel goed tot je bij de kassa komt. En daar sta je gewoon eindeloos lang te wachten. In ieder geval bij Albert Heijn. Eén van de redenen waarom wij van Albert, uh, de Albert eigenlijk gebruik maken. Maar Jumbo heeft gezegd... Geen rij voor de kassa. En dat is, vind ik echt heel sterk. Maar de keerzijde hoor. hiervan is misschien wel dat uh, de, de, de leveranciers... en helemaal de producenten daarachter, agrarisch producenten... Dat die, het, dat die het benauwd krijgen, Koen van Oostrom. Ja, aan de andere kant, je kan de vrije markt nu dan best wel even de vrije markt laten. Want uh, ze nu dan zal er dan inderdaad een keer iemand een, een klein beetje een blauwe oog krijgen. Mm. Maar per saldo is het wel zo dat de consumenten in Nederland het gewoon helemaal niet slecht hebben. Want ik vind de supermarkten nee. zien er goed uit. In de nee, de consument niet. Maar als je bijvoorbeeld denkt aan de biologische boeren... Ja, dat is natuurlijk wel zo. En daar zou je natuurlijk als, als toezichthouder vanuit de overheid wel wat mee kunnen doen. Maar aan de andere kant, als die markt zijn ding doet... en, en die biologische boer die heeft ook de mogelijkheid om zijn product in Duitsland te verkopen... of in België te verkopen, dan is er uiteindelijk niet zo heel veel aan de hand. En dan zou ik ze ook even laten uitrazen en even kijken wat er dan gebeurt. Het is fout op het moment dat alleen Ahold nog over is... en Jumbo opgekocht is en al andere partijen weg zijn. Maar dat zie ik niet gebeuren. Paul Moers, is die macht van Ahold niet zo groot... Nee, de macht van Alt is uh, ontegenzeggelijk hartstikke groot. Want kijk, ze hebben natuurlijk zo'n 37% marktaandeel. Dus als je uh, in de oorlog raakt met Albert Heijn en je wordt van de schappen afgeduwd... ja, dat hou je een week vol, dat hou je misschien nog een maand vol... maar uh, veel langer ga je het niet volhouden. Dus die macht van Albert Heijn is inderdaad uh, reusachtig. En ja, ze, ze hebben nu hun kaart duidelijk overspeeld. Hè. Uh, het is ook zwak dat Sander van der Laan terugkomt en zegt... ja, zo hebben we het niet bedoeld. Uh, joh, ik zou dan als Albert Heijn uh, gewoon ja, recht voor z'n zetten. We hebben een blunder begaan en we gaan het ja, of we doen het niet. Uh, ik zou het uh, zeker terugnemen. En ik zou gewoon teruggaan naar de normale onderhandelingen... die normaal zijn in Nederland tussen partijen. He, we, we zijn hier geen apenland, maar we zijn een ja. uh, fatsoenlijk land. Dus uh, laten we ons uh, ook zo gedragen. En zeker Albert Heijn. Dank u wel, retaildeskundige Paul Moers. No One Really Knows van de Nederlandse zangeres Nina June. Haar tweede album, The World Awaits, is dit jaar uitgebracht. We luisteren naar radio 1 Tros in bedrijf. 9 minuten over half 2. We gaan het hebben over een. Uh Mooi boek uit de Stapel stapelmanagementboeken die er elke week eh, verschijnen. Met onze eindredacteur Misha Blok. Misha, je bent, uh, je bent hier. Het boek Moedmaker van John Hockeling en Laura de Larmar... gaat over gastvrijheid. Ja, met als ondertitel het ontwikkelen van gastvrije organisaties. En dus, niet alleen in de horeca? Nee, niet alleen in de horeca. Want de schrijvers van het boek zeggen dat gastvrijheid... niet alleen belangrijk is in de horeca, maar eigenlijk bij ieder bedrijf. Omdat het gaat om het contact met je klanten. En dat contact is niet alleen menselijk contact. Uh, zoals in een winkel, waar je als klant door een winkelmedewerker wordt geholpen. Maar het is ook, is het gebouw gemakkelijk te vinden? Uh, met, staan er voldoende borden? Zijn er voldoende parkeerplaatsen? Is de website gebruiksvriendelijk? Dus ook ja. dat soort dingen. Koen van Oostroom is projectontwikkelaar... dus die weet alles over de gasvrijheid van gebouwen. Ja, ja. Wordt er en, aan gedacht? En, en sterker nog, nou, ik denk dat de reden... dat wij als bedrijf nog, nog goed door de crisis heen gekomen zijn... uitsluitend te danken is aan het feit... dat wij een puur klantgeoriënteerd model hebben... En niet bezig zijn om maar te proberen om op een plek een gebouw neer te zetten. Maar echt te kijken waar willen klanten nou zitten. Wat voor type gebouw. Hoe ervaren ze het gebouw. Hoe ervaren hun klanten weer het gebouw. Ja, oké, dus is het dus de klantgerichtheid, klantvriendelijkheid bij u. In het model om naar de goede gebouw te komen. Ja. Krijg je automatisch ook gebouwen die dat ook hebben. Een ouderwets gebouw langs de snelweg. Uh, waar je van 9 naar 5 tot 5 gaat zitten. Die tijd is voorbij. De moderne gebouwen op centraal stations... met, met een goede koffielounge beneden... met verschillende bedrijven die daar interactie hebben in zo'n gebouw. Moet dat moet een het soort een dorpje komt. in zichzelf zijn. We gaan allemaal richting wat meer hotelomgevingen. Ja, ja. Uh, Micha, uh, daar valt er nog heel wat te verbeteren. Ja, zeker. Want ja, Nederland, zoals jullie weten... Is, uh, niet echt, staat niet echt bekend om haar gasvrijheid. Want nou ja, als je op bezoek gaat, dan krijg je één koekje uit de trommel... en daarna de deksel weer erop. En uit onderzoek van Koninklijke Horeca Nederland... blijkt ook dat 96 van de eigen horecaondernemers... vindt zijn eigen bedrijf gasvrij. Maar diezelfde ondernemers vinden dat 50% van de collega bedrijven onvoldoende gasvrij zijn. Ja, ja. En dat noemen ze gasvrijheidsarrogantie. We denken dus dat we gasvrijer zijn dan we eigenlijk zijn. Ja, en. En, en, en de, de respons die klanten daarover geven. Uh, kunnen ook verwarrend zijn, denk ik. Hè? Dus de klachten? Ja. Nou ja. Het blijkt dus dat um, de klachten... De gasten klagen eigenlijk gewoon niet snel. Want bij ontevredenheid uit slechts één op de tien gasten zijn klacht. Dus dat geeft wel aan dat als er een klacht binnenkomt... moet je dat heel serieus nemen. Ja, één klacht staat voor, voor duizend, Peter van Haar. Oh, zeker. Uh, ik kan je vertellen, in mijn tijd dat ik bij Alex zat... was eigenlijk de klachtenbehandeling... Ja. He, de Alex Beleggersbank was klachtenbehandeling... iets wat wij in onze directie deden. Dus ik met mijn mededirectie... wij deden de klachten... Want wij zeiden altijd, een klacht, dat is, dat is zo ernstig. En dat is het topje meestal van de ijsberg. Ja. Dus als je dat topje nou weet op te lossen... dan zal de rest van de organisatie beneden je... die lossen die andere klachten op. En met name als mensen weggingen bij ons, bij de bank... dan altijd belden wij als directie met die klant... waarom gaat u weg? Ja. En het heel grappige wat we eraan deden was... we gaven vaak meer aandacht voor klanten die weggingen... om ze weg te laten gaan op een nette manier... dan klanten die binnenkwamen. Want er is niets ergens dan een klant die op een feestje zegt van, ja joh, ik ben, ik ben weggegaan hè? en het was een heel slechte bank. Of een klant die zegt, ja, ik ben weggegaan. Maar ze hebben me fantastisch geholpen ja. ook om weg te gaan. Ja. Want ja, het paste gewoon niet bij die bank, ze waren te goed. Dus dan hou je ook heel wat... rekening met de mondelingenoverdracht uh, van zo'n ervaring. Dat, ja. je, daar moet je heel erg mee rekening houden wat mensen tegen elkaar vertellen. Ja, dat is heel ja. voor uh, ook voor je merkuitstraling. Maar de... Misha, het boek heet Moodmaker. hè? Ja, het Moodmaker. En dat, dat verwijst naar, van, nou, hoe uh, verander je nou een uh, bedrijf in een gasvrij bedrijf? En zij zeggen... Dat is heel erg lastig om een bedrijfscultuur te veranderen. Het zijn net olietankers. Uh, ontdek je moedmakers binnen je bedrijf en die kunnen die cultuur veranderen. Nou, hoe herken je die? Dat zijn mensen, mensen. die de sfeer bepalen. Ja, die in ieder bedrijf werken. Mensen die attent zijn, die altijd vrolijk zijn. Die uh, collega's opbeuren als ze het niet meer zien zitten. Die vooraan staan als wat ja. georganiseerd moet worden. En ze zeggen als 15% van een organisatie uit die moedmakers bestaat. dan kunnen zij de rest van de organisatie in beweging krijgen. Ja. Ja, ik, ik, ik zit op een of andere drie toch even met de, het voorbeeld... van een horecabedrijf in mijn hoofd, van een Grand Café... waar de bediening uh, abominabel is. Waar ze zeggen van, nee, je mag niet bij mij bestellen. Bijvoorbeeld, ik ja. lever alleen de bestelling. Ja, maar dat komt ook wel omdat wij in Nederland... Uh, van, dat, van dat ober zijn geen vak maken. Hè? Als je dat nou, nou in Turkije anders, kijkt ja. of in Frankrijk, ja. Ja. dat zijn mensen van beroep over ja. en in Nederland ben je als student ben je een jaartje ben je doe je het erbij ja. en volgens mij moeten we dat vak weer terugbrengen in, in dit maar soort kan zo. dit ook bij banken bijvoorbeeld nou dus dus, nou, dus de, iemand die de sfeer bepaalt die natuurlijk klantcontact maar, doet. maar banken zijn natuurlijk voornamelijk elektronische bedrijven geworden ja. nou ik, ik ik het is mijn vak als je ziet hoe de de gastvrijheid op een website met name van een bank die is echt abominabel het doe het de enige gasvrijheid die je ziet, is dat als je ingelogd hebt, dat ze dan je naam nog weten. Ja. Maar verder is er. Eigenlijk doen, doen banken heel weinig aan digitale gasvrijheid als je, bij, als je binnenkomt. Op de, ze hebben een tijdje geprobeerd op fysieke kantoren weer te introduceren en daar. Wel met gastvrouwen en dergelijke te werken. Maar het leerdeel van de mensen komt natuurlijk nooit meer in. Een kantoor. Die zit, die komt op het op digitale kantoor. En daar moet echt nog heel veel veranderen. Ja en, en bij het kantoor zelf is ook nog wat te verbeteren. Je ziet ja. nog steeds heel veel bedrijven. Als je binnenkomt, dan zie je een receptie, en dan zie je een meisje achter de receptie zitten. Vaak een beetje op afstand. Dan moet je dan naartoe lopen. Zit er persoon, zijn er een aantal bedrijven. En die, daar komt een gasvrouw naar je toe, toe. Die weet vaak je naam. En ja. die zegt: wat leuk dat u er bent. Wilt u wat je in koffie. kledingwinkels juist niet wilt, dat zou in een, in een bedrijf, bedrijf wel zijn. Je, je dat gewoon ja. snel, en efficiënt en professioneel geholpen. Ja. En uh, wij als bedrijf gaan daar nu ook mee aan het werk. sluit dat aan bij de opmerkingen van de boeken. Ja, zeker. Want ze zeggen ook, dus. het is een, een zwart-wit begrip, hè, gasvrijheid. Je bent niet een beetje gasvrij ja. als bedrijf. Je bent of gasvrij of niet. Hm. En wat, zij, wat ik leuk vond is dat ze zeggen, de zeven regel. We hebben zeven seconden nodig voor het vestigen van een eerste indruk. En dan ontstaat al je eerste oordeel. En vervolgens ga je alleen maar op zoek naar bevestiging van dat eerste oordeel. Ja, hoe? Ja. Dus, en mag ik nog één ding zeggen? En dat is de, de formule tevredenheid van de gast... is prestatie van de organisatie minder verwachting van de gast. Dus het is de kunst om als organisatie een prestatie neer te zetten... die altijd hoger is dan de gast verwacht. En in Amsterdam heb je het Hans Brinker Budget Hotel. Ja. En die adverteert met de slogan The Worst Hotel in Town... Alleen maar tevreden gasten. Ja, ja, ja, ja, valt altijd mee. Dankjewel, Misha Blok. Dit is Tros in Bedrijf, kwart voor twee op Radio 1. Van de supermarkten hebben we het natuurlijk gehad. We hebben het gehad over gastvrijheid. We gaan nog even kijken naar de woningmarkt. Een belangrijk thema geweest bij de, uh, bij de verkiezingen. Uh, Koen van Oostrom is directeur-eigenaar van OVG hier aan tafel. Grootste projectontwikkelaar van Nederland. U doet vooral veel in duurzame kantorenbouw. Ja. Maar daar bent u ook voorzichtig in. Want, want u trekt natuurlijk ook bestaande kantoren leeg ja, daardoor. Klopt. En uh, dat is natuurlijk niet zo. Duurzaam, al die nou, dat, dat is niet helemaal waar. Dat is een grote misvatting. Wat, uh, wat in de praktijk blijkt is dat, net als bij oude auto's... je beter een oude auto uh, kunt recyclen en een nieuwe auto kunt bouwen omdat het energieverbruik van de nieuwe auto zoveel lager is... dat zelfs het bouwen van die auto heb je dan in een paar jaar weer terugverdiend. Wow. Bij kantoren precies hetzelfde. Maar goed, dat gebouw blijft dan het oude gebouw blijft staan. Nou, dat is precies het punt. Uh, als je dat oude gebouw laat staan... Dan, dan leidt dat tot verpaupering, leidt dat tot nog steeds energieverbruik. Dat dus ik. dat werkt ja. niet. Dus wij pleiten er, er enorm krachtig voor... om ervoor te zorgen dat die oude gebouwen afgebroken worden... en dat we op de goede plekken ja. nieuwe kantoren terugbouwen. Niet maar weer... dit is nou juist precies die bom onder de kantorenmarkt, Peter van Haar. Oh, dat... Die leegstand en die, dat ja, afbreken. Daar ja, hebben we het nu al over afbreken. Dat is, waar, is dat is waar, maar laten we nou gewoon... Daarvan moet je ook markt denken. Het is verlies nemen. Het is als je... Een, be, een belegger, die, laat ik me even als belegger praat. Als ja. je, daar, je, je hebt iets gekocht en het is helemaal niks meer waard. Het heeft geen zin om eraan vast te houden. Neem je verlies en begin opnieuw. Maak het geld vrij en met het vrijkomende geld moet je weer opnieuw starten. Dat, maar er zit dat echt heel veel geld in vastgoed. Dus. Ja, maar goed, de, de, dames en heren, de banken zullen de komende jaren... juist in die, die vastgoedportefeuille nog heel wat moeten gaan afschrijven. Dat, dat, is, dat, dat is een bom. Die, nog meer dan nu al gebeurd is. Dat zit dik in. Ik denk, en ook, ook meer, meer, laat ik zeggen, dus cumulatief. Ja, ja, ja, daar, daar, ver, verliezen worden voorlopig nog voor, voor, voor het ons zo. Is is uh, er is nu wel een kentering gaande, want er zijn een aantal kantoren... die zijn zo goedkoop geworden, dat we nu partijen uit Engeland zien. En dat zijn partijen waar de politiek zich zorgen over maakt. Daar praten we over Goldman Sachs en de andere grote, grote toch wel wat agressieve banken. En die zeggen nu, hé, hey, wat is er gaande in Nederland? De kantoren zijn zo goedkoop geworden. Ja. Dan komen we komen massief met geld die markt in en we gaan op die hele lage prijzen vastgoed kopen. In mijn opinie is er nog nooit zo'n mooi instapmoment geweest... om een kantoorbelegging te kopen dan dit moment. Maar, maar dat is in oude op het dieptepunt van de markt moet je altijd en Je kopen. moet op dieptepunt, dieptepunt kopen. De kantoren die wij nu verkopen in Duitsland... verkopen we voor 40% meer dan dezelfde kantoren die we in Nederland verkopen. En dat kun je niet verklaren vanuit economische groei in Duitsland of, of andere dingen. De leegstand is te groot. Maar als je van de 50 miljoen vierkante meter kantoor die we hebben in Nederland... een paar miljoen vierkante meter zou afbreken... dus 2 ja. of 3 miljoen vierkante meter, is het probleem opgelost. Ja. En dat gaat gebeuren. Dan gaat de markt gaat daar zijn werk doen. Dus, dus wat je de ernstige leegstand moet je aanpakken... zoals je ook de, de smerigste of de, de, de zwakste banken maar, uh, al, eruit maar, moet uh, vissen in is, de bankenwereld. Ja, ja, maar als je mij aanspreekt op de banken... Kijk, op de balansen van de banken is het vastgoed nog niet gewaardeerd op die nee. hele lage prijs. Nou, nou maar dat bedoel en ik. Dat, en ja, dat zal zeker nog moeten gaan gebeuren. Maar, en ja, pensioenfondsen, maar, en dan gaan we de hele... De krijgen we maar weet keer. je, banken, bankwezen is vaak tijd. Dus banken kopen vaak tijd om problemen op te lossen. En dat geldt hier ook zo. Kijk, banken worden nu door de ECB in staat gesteld... om heel goedkoop te lenen en wat duurder uit te zetten. Dus ze krijgen daar wat meer vet op de botten. En elk kwartaal zul je zien dat ze een stukje afboeken. Zo hebben ze ook de, de Griekse leningen door de tijd afgeboekt en de Spaanse en Italiaanse leningen... Dus dat is wat de banken nu aan het doen zijn. Ze zijn ja. tijd aan het kopen, of Want, althans ze nemen de tijd. Dat kan ook niet anders. Als een bank in één keer het verlies zou nemen... zou dat zo een schok geven in het vertrouwen van consumenten? Dat wil je ook weer niet. Hoeveel tijd he, hebben banken dan nog nodig? Ja, u? dat is... Dat is nou, ik zei net in de intro. We weten eigenlijk niet waar zitten de slechte banken in Europa. En we weten ook niet hoe slecht die slechte banken zijn... Dat zijn we als consument. Maar we weten inmiddels wel betreft. aardig hoe, hoe slecht de kantorenmarkt is. Nou ja, je weet bijvoorbeeld dat een, een SNS-bank. Daar is van bekend dat ze een hele zware vastgoedportefeuille hebben. die ja. nog flink afgewaardeerd moet worden. Nou, aan de andere kant, het wordt dat ook heet. wel een klein beetje een self-fulfilling prophecy. Want als we nou met z'n allen zeggen dat het dramatisch is. Wat, wat zie je dan? Dat de banken geen nieuwe vastgoedfinancieringen meer geven. Nee. Wij maken nu fantastische gebouwen op de Zuidas die moeilijk te verkopen zijn. laten we wel wezen dat, dat, dat de banken nu geen, geen vastgoedkredieten ja. geven... Dat is natuurlijk niet omdat wij hier op de radio zeggen dat het zo dramatisch gaat. Nou, maar t, wat, wat het waarschijnlijk wel is... Ik moet heel met... even onderbreken, want we hebben een spookrijder. Oh. Rijdt u op de A28 Echt? van Groningen naar Hogeveen... dan komt u tussen Assen en dat Beiden een opstaan. spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden... en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, bent u onderweg op de A28 Groningen-Hogeveen... komt u tussen Assen en beiden een spookrijder tegemoet. Ja, wel een gek moment uh, op de dag om in Drenthe uh, te gaan spookrijden. Maar goed, uh, over, uh, over de, de kantorenmarkt en de woningmarkt. Hè, want ik uh, onderbrak even, uh, dramatisch wordt, wordt over gesproken. Uh, door ons nu. Ja. Maar uh, dat, dat zal zo'n bank toch niet beïnvloeden. Nou, de banken hebben uh, buitenproportioneel veel hypotheeklening op hun balans staan. Als we Nederland vergelijken met andere landen, dan, uh, dan is dat toch wel ja. iets waar je echt goed, uh, goed naar moet kijken. Uh, en tegelijkertijd. Uh, maar dat hebben wij niet gedaan. Nou, de, dat, de de hebben, dat hebben de banken gedaan. We hebben wel met z'n allen veel voordeel van gehad. Want uh, die stijging van de, de woningprijzen heeft tot veel economische groei geleid. Dus ja. het feit dat we allemaal Riant leven, heeft ook wel een klein beetje te maken met het feit dat we toegestaan hebben dat die banken uh, zo groot zijn geworden, zoveel geld in de hypotheekmarkt hebben gestopt. Ja. Dus we moeten daar ook niet, niet te veel klagen. Nee. Wat nu wel om gaat is, is er nou een plan over, over hoe, hoe ziet nou die vastgoedmarkt... hoe ziet nou die hypotheekmarkt er in de komende tien jaar uit? En wat ik hardgrondig hoop, wat het allerbelangrijkste onderwerp in mijn ogen is... voor het nieuwe kabinet, is maak nou eens een beleid. Huursector, koopsector, hoe ziet hij er over tien jaar uit? Wat moeten we vandaag gaan doen om te zorgen dat hij die, dat die solide is? Wat zijn de uitgangspunten daarvoor? Want uh, Meer woningaanbod? Um, ja, ik denk Want meer... er is, de, de, de prijs wordt nu, uh, is nu lange tijd opgedreven. Ook omdat er een tekort aan, aan keus was. Hè. Ja. Uh, uh, in de supermarkt is het ook zo. Er, er liggen ook producten die, die koopt bijna niemand. Maar daardoor is er dus keus. En is er een, een vraag aanbod uh, prijsvorming. Dat heb je op de woningmarkt eigenlijk niet. Dat heb je op de woningmarkt niet. Uh, en uh, op dit moment is de woningmarkt ook helemaal stilgevallen. Er worden nauwelijks nog nieuwe woningen gebouwd. Dat is ook echt slecht voor Nederland, voor de, voor de burgers in Nederland. Maar ja. ook voor de bouwbedrijven. Mm. Dus dat moet weer, weer ja, maar... op... Dan is de vraag even, hoe kunnen we dat dan voor elkaar krijgen? En om dat te doen, is het nodig om het vertrouwen te herstellen. En daarom heeft Mark Rutte wel altijd het punt gehad... ja, we kunnen nou wel gaan experimenteren met de hypotheekrenteaftrek... maar juist in deze fase is rust nodig. Ik zie dat iets anders. Ik denk dat je een hele heldere boodschap moet komen... en dat er een gouden kans ligt dat als PvdA en VVD nou samen zeggen dit is het model voor de komende 10 of 20 jaar... en we gaan er niet meer aan sleutelen. Wij beloven dat, we exact. leggen dat vast in een wet. Gij zult aflossen, want ik vind dat gewoon normaal... dat je een lening aflost. Het is idioot dat je 30 dat je jaar niet af zou, zou lossen. Als ze dat helder maken en mensen hebben daar vertrouwen in... Ook voor bestaande hypotheken. Is het ja, nou, nou, ja. Daar zit ik niet helemaal op de VVD-lijn. Ik zou zeggen, uh, dat is helemaal niet slecht. Maar aan de andere kant... Nederland heeft de allergrootste woningcorporatiesector ter wereld. We zijn socialistischer dan Rusland in het, in het huurwoningenbeleid. Mm -hmm. Laten we die sector ook aanpakken. Want de, de verspilling die gaande is, is vele malen groter dan Nederland. Uh, Hoe uh, de hoeveelheid woningen die onnodig in handen zijn van woningcorporaties... die bewoond worden door mensen die helemaal geen, geen recht zouden hebben... op een goedkope huurwoning. Dan heeft het een, dat systeem geperverteerd eigenlijk? Absoluut. En daarnaast dan nog een keer het verschijnsel dat die woningcorporaties zijn van niemand. Die worden matig gecontroleerd. En het feit dat de boten worden gekocht in Rotterdam. Hè, de SS Rotterdam heeft 100 miljoen te veel ja. gekost. Uh, uh, meneer Staal die in Rotterdam uh, met zijn uh, vestiaam voor miljarden gespeculeerd heeft in renteinstrumenten. Daar excessen. moeten we vanaf. En daar moeten we een helder model in hebben. Ja. Goed. Ja. Ja, ik... Peter Vlaar? Ja, we gaan ja, het... Peter zo nog verder over de verkiezingen hoor. En maar... oh, okay. nou, ik wou zeggen, maar er is niets ergens dan voor een consument aan onzekerheid. Dus ja. vertel de slechte nieuws, boodschap en probeer hem dan ook in beton te gieten, die slechte boodschap. Ja. Dus wat je, precies wat jij zegt, ja. oké, okay, we gaan nu gewoon nou, doen. Dat, uh... is, dat zal echt, die... dan gaan mensen wel weer beginnen. Want nu gaat iedereen wachten, hè? dat is het bekende punt. Hè? En wachten is dodelijk voor een economie. De opmerkingen van Ronnie Overgoor, mediaondernemer en auteur van het ondernemersboek van het jaar 2011, sluiten het daar wel bij aan? De verkiezingen waren puur entertainment. Lijsttrekkers die net als bij The Voice in grote shows hun kunstje moesten doen... en werden beoordeeld op performance, stemgebruik, houding, kleding en gevatte grapjes. De strijd was keihard. Met als hoogtepunt de uiteindelijke strijd om de winnaar. Met net als bij The Voice de bloedstollende nek aan nek race tussen de nummers 1 en 2. Met gelukkig voor mij als ondernemer een terechte winnaar. Veel aandacht dus voor de vorm. Voor wat betreft de inhoud staat er, wat mij betreft, één ding centraal. En dat is het volgende. Eind vorige eeuw was ik directeur van een internetbureau. En ik beleefde de internethype van binnenuit. Slapend werd mijn bedrijf in no time miljoenen waard. Hoe? Van banken en andere financiers leerde ik het fenomeen burn rate. Burn rate stond voor verlies draaien. Hoe meer, hoe beter. Want burn rate stond voor ambitie. Wij bereikten op een gegeven moment de anderhalve ton burn rate per maand. Reactie van de bank? mooi, niet echt ambitieus. Dat kon beter. Het waren foute lessen. Hele foute lessen. Vandaag de dag hanteer ik als ondernemer een extreem eenvoudig principe. Omzet min kosten is winst. Ja, de, hoor ik je zeggen, nogal een open deur. Maar check nou eens de banken, de verzekeraars, de pensioenfondsen... en last but not least, onze overheid. Juist. I rest my case. Beste Mark en Diederik, los van alle discussies... over de vele, vele heikele punten die moeten worden gevoerd... vraag ik jullie om na een formatieperiode van alsjeblieft... niet meer dan twee weken als eerste te stoppen... met meer geld uitgeven dan er binnenkomt. Niet per 2040, ook niet per 2020, nee, per 1 januari 2013. Uit de verliescijfers graag. Niks 3 0 En liefst een beetje in de plus. Kunnen we daarmee de economie wat extra stimuleren? Dat kan niet? Tuurlijk wel. Kan ik niet, ligt op het kerkhof. En wil ik niet, ligt ernaast. Ja, Ron, Overgoor, Hij gaat wel voorbij aan het feit oh. dat de staat geen, uh, geen huishouden is, Peter Vaas. Zo is het. Um, kijk, die, je moet je goed realiseren. Die 3% is een min 3%. En het mag min 3% zijn, omdat men ervan uitgaat. in goede jaren, maar ook in de plus zit. En als je naar nou terugkijkt, hebben we. Ooit wel eens een paar jaren met een plusje gehad. maar die lagen altijd in de orde van, van 0,2, 0,3% in de plus. Mm. Dus over het al, de overheid heeft gewoon al stelselmatig. geeft ze te veel geld uit. Nou, dat is gewoon geen goede zaak. Uiteindelijk betalen wij, en daar ben ik het met Rutte eens. uiteindelijk betalen onze kinderen betalen daar. De, ja, de. Maar als er de, nou een staat is waarin het goed maar, is om te lenen. dan is het nu. Dat is waar, want, want en dat, de rente is historisch maar, laag. Voor maar maar, dat, maar dat, dat, dat doet de overheid ook. En uh, mijn visie is ook, zou ik zeggen. van. Uh, Zeg tegen de markten dat je die 3% uh, wel als uitgangspunt neemt... maar dat het mogelijk is dat, we, dat Nederland toch Europa op sleeptouw neemt... Maar Zeg dan ook dat je een aantal heel van die fundamentele dossiers... waar het gaat om pensioenleeftijd, hypotheekrente zorg zorgt dat je die ook gaat oplossen. Dus pak die fundamentele dossiers. Want dan gelooft de markt dat je in 2017 echt in een plussituatie komt. Ja, het gaat komt. ook een beetje om dat geloof. en het gaat om de lange, lange, termijn. Op markten gaat het altijd om geloof. Ja. Is... Ja, u, u noemt de drie thema's. We hadden het eerder over. Hè, hoe belangrijk is de politiek nou voor, voor het bedrijfsleven op dit moment? Prinsjesdag komt er deze week uh, nog aan. Nou ja, Dat gaat vooral over het Koenhoesakkoord. Dus ja. dat is in feite oud nieuws. Ja, is het, is het denkbaar, u kent die VVD een beetje van binnenuit. Er uh, zijn ook een hoop toch wel fundamenteel rechtse krachten uh, nu, nu tonen aangevend... dat die eruit komen met de PvdA. Ja, dat is zeker denkbaar. Omdat uh, het besef wel heel groot is dat, dat we nog wel vier jaar door zouden kunnen modderen... maar dat een aantal grote thema's echt aangepakt moeten worden. En ik denk dat daar, uh, dat daar uh, links en rechts wel echt, echt uh, veel, veel draagvlak voor is. Ik vind tegelijkertijd dat die 3% procent, dat is zo'n getalletje geworden. En ik heb wel eens het gevoel dat we tegenwoordig door boekhouders geregeerd worden. Als je nou gewoon kijkt naar een aantal, aantal kostenposten van het Rijk. Ik heb verstand van vastgoed. En vastgoed heb je de Rijksgebouwdienst in Nederland. Die geeft 3 miljard per jaar uit aan de Rijkshuisvesting. Ik ben ervan overtuigd dat als we dat zouden reorganiseren... dat dat voor 2,5 miljard ook zou kunnen. Ja. Er dus zit hier en daar nog heel veel efficiëntiewinsten uh, te boeken. Ik schat dat dat zomaar 10% van de begroting zou kunnen zijn. Ik dank u wel. Koen van Oostrom, hij is projectontwikkelaar. En Peter van Havers hier ook, vriendelijk dank. U kent hem van Alex Beleggingsbank. Zometeen de Show met Huub Stapel en Carlo Bransen. Blijf luisteren. Sportel. Radio 1. Vanavond om 7 uur de Eredivisie, Ajax RKC Van heel dichtbij. wil hij de bal de lat komt. En de rebound stuit het dan nog een keer op de lat. vvv NSC. Voorde en een doelpunt. Bij de tweede paal wordt de bal weer ingetopt. Willem 2, 20. Oh, een eigen goal. de in de Ado. En gaat de Renzi. Ik denk dat het een eigen doelpunt is. En Feyenoordspektswolle. dan ligt hij erin. Hij ligt er al in. En ook hoofdbal Nederland-Italië. En de West langs de lijn. Vanavond van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.